Hollands groei.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 we zullen de taken wat verdelen. Bout, als jij eens bij de Herder gaat kijken en flippen Meulemans, dan ga ik naar Lau van de Nationale in de Muiden en dan sturen we Janus naar Kwel. We moeten proberen de zaak nou zo mogelijk van de grond te krijgen. Zijn we er allemaal? Alleen de boosman nog niet. Hebben ze vastgehouden, zeker. Oh nee, daar komt hij al aan. Hé, hey, waar ben jij zo lang gebleven, boots? Och, ik had, uh, ik had ruzie met een oppasser. Ja?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 Het aanzicht ging nog best, maar ze is volledig afgekart. Rijd voor de sloop als je maar wil. Ja. Nou, en ik ben met de Nationale in de Muiden geweest. Lauw is naast kwel de enige die op het diepe water vaart. Niet vaak. Hij heeft een vaste kant in de marine. De rest had hij liever een kwel over. De Groningen die hij te koop had, is wat de grootmoeder van het bedrijf. Aardig op de ziel als antieke tijd, maar het had geen zin om er verder over te praten. Dus we hebben nog niks? Nee...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 Niet naast de deur. Kost je zeker drie dagen. En Bibi vindt toch wel dat ik zo vaak ik van huis ben. Nou, nou, dan lijkt het mij het beste dat wij samen maar gaan kijken, Bout. Nou, mij goed, hoor. Ik heb niet zo bar veel zin, maar zaken zijn zaken. Ben je bang dat je zijn dochter tegen het lijf loopt? Die Rietje, Riekie, <laughs> nou, Ik hoop niet dat ik het tegenkom. En dat lijkt me ook beter als Kiers niet weet wie ik ben. Jij moet maar zoveel mogelijk met hem onderhandelen dan zien we wel. Hè? Schrijf een briefje dat we komen.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 Als er wat bijzonders is, kunnen we ons daar bereiken en anders tot morgenochtend. Afgesproken. Ga je mee, uh, daarvoor? Dan hebben we eerst een appelje eten. Zo, dat heeft best gesmaakt. Ook een uh, na de eten sigaar? In uh, gedachten over het schip of over dat kind? Hm, mm, allebei. Ik hoop dat er morgen bij de proefvaar niet bij is. Iemands leven behouden door een beetje blote lichaam te verwarmen is best. Maar nou, als die iemand een vrouw is, dan kan je daar beter niet voor omzien. Of je gaat weer net zo slecht als die nacht. Ik moet je zeggen dat ik er niet veel vrouwelijk aan ontdekt heb.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 Ik heb wel vertrouwen in het mazieltje. En als blijkt dat er... Uh... Verdomme, wandelaar. Waarom heb jij mij al die tijd belazerd? Als ik dat geweten had. Ricky heeft wel alles verteld. Waarom die flauwe kul? Nou ja, ik... Uh... Ik vond het beter dat je niet wist dat ik het was, die... Ach, onzin. Maar nou ik het weet, laat ik jullie hier niet zitten. Jullie gaan met mij mee naar mijn huis. Ja, en dan maar... Niks, niks te maken. Jullie gaan met mij mee, daar sta ik op. Aardig huis, hier. ja.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 Dat ik je eerst half en half had aangenomen, maar je later weer afschreef. Dat zit me nou behoorlijk dwars, moet ik je zeggen. Geen enkele reden toe. Ja, ja, Zo toch? lang geleden. dat gebeurd is gebeurd. Uw en melk? Ja, allebei graag. en melk? Ook allebei. Alsjeblieft. Dank je. Dank je. Schiet je al op, Rikkie? Nee. Ze breidt een ijzermuts voor me? Uh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 Kind aan de hand is, ik begrijp hem niet. Hm. ja, neem het dan maar niet kwalijk. En Er zal wel wat ras zitten, denk ik. Vrouwen, geen pijl op te trekken. Ech, ja. Nou, uh, we moesten wel eens opstappen, dat lijkt me beter. Zo, ja. so, uh, Kiers, bedankt voor ja. de koffie en tot morgen. Tot morgen. Ik zal zorgen dat ze op stoom legt. Er staat hier lekkere duiven aan mij. Ik moet er op plezier wacht even.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 Ik heb voor drie stuivers. Ik denk dat Kiers de vuren naar haar genoemd heeft. Wat zeg je was er een stuk van om beroerd van te worden. Wie weet wat voor malligheden ze zich allemaal in haar hoofd heeft gehaald... ...over de tijd dat ze bewusteloos in mijn kooi lag. Ze verdiende gewoon ik dat te verrekken van de kal. Ach, maak je niet druk. Het is de moeite niet waar. Maar wat denkt ze wel, dat moeder? Met wat ze... Het staat ze in de gelijk. Hè? Huh? Wat bedoel je? Nou, dat Kiers jou, omdat je haar het leven hebt teruggegeven... ...een voordeeltje zou gunnen. Maar dat wil ik helemaal niet. Oh, nee...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 Nou, zullen we dan maar eens? Allee. Right. Lekko, voor en achter.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 Duizend gulden! Maar jij krijgt er maar geen miljoen! Och, blijf jij maar breien, daar weet je meer van. Kijk eens hier, schipper. Laten we elkaar geen mitje noemen. Ik vind het aanbod van u allemachtig royaal, maar ik kan het niet aannemen. Ik wil mijn eigen baas zijn. Ik wil een schip van mezelf hebben. En verder niemand aan wie ik verantwoordingsschuldig ben. Ik heb daar vijftien jaar voor reders gevaren. En ik wil het niet beledigen door u met hen te vergelijken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 is het dus, Jan de Wanderaar. Dat is nu het ideaal van je leven. Het doel waar je al die jaren in eenzaamheid voor geswoegd en geploeterd hebt. Dat doel is nu eindelijk bereikt. Het wonder is gebeurd. Zie je wie er op de kade staat? Rikki. Wel ja, zwaai het loed en nog maar ook. Zwaai terug, zie je wel. Ja mij je zorg.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 Van die uh, automobieltentoonstelling bedoel je? Ja, ik heb best zin om die rex-torpedo-automobiel te gaan bekijken. Hoe we snelheid kunnen behalen van 25 km per uur. Dat is ongelooflijk. <laughs> maar het weet je <raadje> koop? <laughs> van mijn leven niet. Ja. Alleen vaknieuwsgierigheid. Ik ben benieuwd hoe dat vier paardenkrabbers eruit ziet. Neem me niet kwalijk, kapitein. Telegram voor u. Dank u. Hmm. Het antwoord is betaald. Kan ik erop wachten? Zeker.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 Met u welnemen heb ik nog een aperitiefje besteld, kapitein. Dat de goede verstand houdt. Voorzitter. Zonder. Weet u, er komt binnenkort een aanbieding los van de baggerwerker... voor een Dok naar saban. Een al aardig scharwijfel voor je boten. Als wij tot overeenstemming komen... Dan zou het niet zo gek zijn om u het bevel over het konvooi te geven. We hebben voor dit project de beste schippers gereserveerd. Martens, Zuurbier, Zimanoff en uh, Hazewinkel... Het moet een modelreisje worden. Een show voor de relaties in het buitenland. Ik heb met het slepen van dokmateriaal weinig ervaring. Het zou, lijkt mij, beter zijn om maat als het commando te Nee, nee, nee, nee, dat is onzin. U bent een van de bekwaamste slepers van Holland, kapitein. We zijn graag bereid dat te herkennen. Loopt u maar mee. Ze ligt achter in het dok. Kapitein. Katijn, bij de TV. Het is een hoogboot. Uh, er is net opgemeld uit de Helder, uw schoonmoeder, juffrouw Dijkmans. Er was iets met de kinderen, en of u zo spoedig mogelijk kan komen. Met de kinderen? Heeft ze niet gezegd wat? Nee, nee, dat niet. Dat treft nou slecht. Dat ja, spijt me, meneer Kwel. Hey, ik begrijp het, er is niets aan te doen. Gaat u rustig uw gang? Ik hoop vanavond weer terug te zijn. Ach, Bout, wil jij, meneer Kwel, verder even rondleiden? Ja, laat u dat maar helemaal mij af, Nou, meneer Kwel, laten we eens gaan kijken.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 Nee, wel, ik neem het een en ander op voor een contract. De NV Nederlandse Maatschappij voor Baggerwerken en Zeesleepvaartmaatschappij J Wandelaar en Co. komen er volgende overheen. A. De Baggerwerken verklaren Wandelaar een optie te zullen gunnen op al de door haar aan te besteden transportprojecten. Welke optie van kracht zal zijn gedurende één week voor. Buitengewoon woonstoelkaartje, meneer. Als u even de moeite wil nemen om die puikenroodkopere leiding eens te bekijken, dan zal u moeten toegeven dat het materiaal het puikste van het puikste is. Ah. Ja, ja, dat is zo, ja. Hoe hoort u met deze automobiel? Zeker, meneer. Mijn naam is Sikkes. Alleen vertegenwoordiger voor de Orix automobiel in Nederland. Ik zag uw biljet in mijn hotel hangen. Is meneer geïnteresseerd? Nee, ik ben zeeman en met zo'n ding kun je voorlopig nog niet varen. Dat niet, maar de Orix topedo is wel uitgerust met vier banden... die volgeperst kunnen worden met lucht... en een volledig toiletgarnituurtje voor de dames. Kunt u er zo bij wegrijden? Allicht, meneer. Toch geïnteresseerd in een proefrit. Kunt u mij met uw toestel vanavond en vermoedelijk vannacht rondrijden? Hoe bedoelt u? Tegen betaling natuurlijk.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 Als je Lauw en Kiers mee weet, krijg krijgen, dan maar ik je mond. Maar op één voorwaarde. Jij, Zuurbier, Maartens en Shemanov als kapteins. Anders komt dat dok nooit van zijn leven in de oost. En nu terug te Amsterdam zeker? Nee, Rotterdam. Rotterdam, oh la la. Dan zal ik moeten rijden als een heks op de bezemstel. Ik moet er natuurlijk zorg voor dragen dat de orix op tijd terug is voor de tentoonstelling opent. Hoe laat is dat? Een negen uur.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 Subier, blij dat ik je treft. wandelaar. Kom erin, jongen. Je treft het dat ik al terug ben. We werden vannacht ineens van ons bed gelicht om te monsteren. Om te. Wie nog meer? Nou, Maartens en Sheminov, die liggen ook hier. Ja, waarom er zo'n haas bij was, dat begrijp ik niet. Maar kom erin, kerel. Hé, hey. hé, hey, waar ga je nou naar?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 Wij zijn dan ook gaarne bereid om te accepteren dat hij zijn handen in onschuld was. Uw fury is een aardig schip. Ik bied u er 130 mil voor. Al boot u 130 ton. Ik verkoop er niet. Ik zal blijven varen en vechten voor de Vrije Zee... tot uw vader en Srappal die mij en mijn strot hebben doorgebeten. U bent een eerlijk diagnosticus. Uw prognose lijkt me zeer juist...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 Acht Dit was de negende aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdelige hoorspelserie naar een boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Abeltje door Gees Linnenbank. Bootsman Janus was Hans Veerman. Bulle Brega, Jan Blazer. Kees de Kaap, Cor Witsre. Bout, Jan Juraj. Flip de Meeuw, Hans Karsenbarg. Bartel Kiers, Hero Muller.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 Productie Hero Muller, bewerking en regie Dick van Putten.